6 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Nog steeds onduidelijk wat er gebeurt met het Koningslied. Grootschalige fraude met toeslagen en uitkeringen door Bulgaarse benden. En de hele uitzending doorhouden we op de hoogte van de stand bij Feyenoord Vitesse. Het weer volkenvelden en af en toe zon. Vanavond overal droog. In de nacht kan het licht vriezen. Morgen flinke periode met zon. Het blijft droog. Het wordt 13 tot 15 graden. Ja, laten we eerst maar eens kijken hoe het ervoor staat in de Kuip. Richard van der Malen. Feyenoord staat voor tegen Vitesse met 2-0. Het verschil tussen beide ploegen is nog één punt in het voordeel van de Arnhemmers. Maar als Feyenoord dus wint vanmiddag in de eigen bomvolle Kuip... dan gaat het over Vitesse 1. Aanval van de thuisploeg met... Uh... Jan Maat speelt de bal naar former zojuist ingevallen voor de geblesseerde Klazi. Gevaar is nog niet weg, maar nu wordt de bal weggekopt door Prupper 2-0. Dus de voorsprong voor Feyenoord met doelpunten van Graziano Pelle, de Italiaan. De spits van Feyenoord die iets wat gelukkig een strafschop meekreeg na uh, vermeend Hens van Kalas. Later was goed te zien op uh, een groot scherm dat Kalas de bal tegen zijn gezicht kreeg. En dus had Nijhuis nooit een strafschop mogen geven. Maar goed, het gebeurde wel, misschien wel onder druk van die 50.000 Toeschouwers die hier zitten in de Kuip. De bal werd onberispelijk vervolgens binnengeschoten door Pelle. En dus leidde Feyenoord met 1-0 na 45 minuten. In de tweede helft werd het al vrij snel 2-0 door een goal van Lex Immers. En dus moet Vitesse wat bedenken heeft het aanvallend gewisseld met Kazajsvili. maar veel goeds zie ik aan de kant van de ploeg van Fred Rutte nog niet. Havenaar is wat dieper gaan spelen. Ook Theo Jansen probeert wat meer druk te zetten op de verdediging van Feyenoord. Maar het zet weinig zoden aan de dijk. Want er is bij de ploeg uit Arnhem heel veel balverlies in deze wedstrijd. Afwachtend begonnen reageren zoals Vitesse dat vaak doet in uitwedstrijden. Ook Feyenoord heeft trouwens niet zo heel erg veel laten zien. Maar is eigenlijk wel vanaf het begin. Onder aanvoering natuurlijk van het fanatieke thuispubliek wel de betere ploeg geweest en leidt dus verdient op dit moment tegen Vitesse op de klok. Exact 75 minuten, een kwartiertje dus nog in de kuip en Feyenoord op 2 tegen 0. Het is nog onduidelijk welk lied op 30 april tijdens een concert in Ahoy zal worden gezongen. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft geen alternatief bekendgemaakt. Het concert gaat wel door. Na een storm van kritiek trok componist Joubenk het koningslied gisteravond terug. Nationaal Comité Inhuldiging betreurt de gang van zaken, maar heeft begrip voor de beslissing van YouBank. Het blijft de bedoeling om op 30 april de koning gezamenlijk toe te zingen. Het nummer heeft de laatste dagen nogal wat losgemaakt. Vanaf de lancering afgelopen vrijdag waren er veel negatieve reacties, onder meer van Nederlandicus Wim Daniels. Hij is blij dat het koningsnummer niet doorgaat. Goede daad dat het ingetrokken is, maar niet vanwege de reden dat die man scheldpartijen over zich heen heeft gekregen. Dat vind ik slecht. Mensen mogen schertsen met het lied. Het is een heel slecht lied, dus het is goed dat het teruggetrokken is. Maar als mensen zich bedreigd voelen door het lied, er aan onderdoor gaan, dat is niet goed. Wat was er nou niet goed aan het lied volgens u? Er zaten heel erg veel fouten in. Echt taalfouten, grote taalfouten dwaze zinsconstructies, ook dwaze gedachtegangen zaten erin. Dus alles bij elkaar. Ik denk dat er al 30, 40 versregels waren. En ik schat ook al gauw een stuk of 25 fouten. Dat is wel heel veel voor een officieel lied. Hoe heeft het zo fout kunnen gaan volgens u? Het is niet goed gecontroleerd. Althans niet gecontroleerd door mensen die er ook taalkundig iets van zouden kunnen zeggen. Heeft dat comité zitten slapen? Ja, het comité heeft te slaap. Maar misschien, dat zie je wel vaker bij comités dat daar niemand in heeft gezeten die er echt verstand van heeft, tekstueel. En zijn het meer subsidiegevers geweest. Of ze durven die de meneer John Dubank niet tegen te spreken? Dat zou kunnen, maar behalve Dubank zijn er ook nog andere mensen betrokken, bij betrokken geweest. De die er Marco Borsato, Paul de Leeuw, noemen op. Ja, en Guus Meeuws, die toch fantastische teksten kan schrijven. En allemaal zijn ze de fout in gegaan. Nou, dat weet ik niet. Misschien dat ze hun deel hebben geleverd... en dat ze uiteindelijk de verantwoordelijkheid... En iemand anders hebben overgelaten. Maar goed, er heeft geen duidelijke controle plaatsgevonden. Maar nu hebben we wel natuurlijk een fantastisch cultlied, Want er zitten zoveel fouten in dat het nu vaak gedraaid zal gaan worden... en dat mensen er hartelijk om moeten lachen. En we hebben er een mooie afscheidsgoed aan overgehouden. Hou je veilig. Meneer Wim Daniels in gesprek met Mark Hamer. Inmiddels is er door veel bekende Nederlanders gereageerd op het besluit van YouBank... om het koningslied terug te trekken. Ze steunen de componist na alle persoonlijke kritiek die hij heeft gekregen... Zo ook zanger Lee Towers, die aan het nummer heeft meegewerkt. Het is, het is gewoon een lied door Nederlanders voor Nederlanders geschreven. Iedereen kon een stukje tekst kon, kon ze aanleveren. Dus er zit toch alleen maar een positieve gedachte achter. Er zit geen, geen, geen 1% je eigen belang in. Dus, dus ik, ik, ik, vind, ik vind dat die mensen die zich uh, laatdunkend hierover uitlaten... hebben gelaten, die moeten zich doodschamen. Dat ze deze hetze teweeg hebben gebracht. Dat is Nederland onwaardig, vind ik. Vindt u het zelf een mooi lied? Ik vind het hartstikke goed. Het is met heel veel liefde is, is het gemaakt. John, met name John Jubank. John Jubank heeft alleen de muziek geschreven. En hij, hij wordt geslachtofferd. Hij, hij wordt op de brandstapel. Hij wordt gestenigd. Ga zo nog maar een poosje door. Het, het kan toch niet waar zijn dat je. hoe respectloos iedereen maar reageert. Het kan allemaal maar. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, hoe is het in de Kaap, Richard? Nog steeds 2-0 voor Feyenoord. Typerend een moment van hoe het soms werkt in dit prachtige stadion in Rotterdam. Even was er een fase waarin Vitesse wat aanzette. Slordige momenten van Feyenoord. Maar dan zie je dat dat legioen, al die fanatieke mensen hier in Rotterdam... achter de thuisploeg gaan staan. En dat geeft de ploeg dan toch weer het kleine setje, het kleine beetje vertrouwen... om weer te groeien in de wedstrijd en het initiatief weer over te nemen. En dat... Uh moment van Vitesse waarin het even wat liep, dat was dus van korte duur. Want dankzij dat fanatieke thuispubliek heeft Vitesse of Feyenoord... moet ik natuurlijk zeggen, toch heel veel wedstrijden dit seizoen gewonnen. Thuis nog niet één keer verloren. Elfmaal was er een overwinning, driemaal gelijk. Aan de andere kant moet je vaststellen dat Vitesse vooral buiten Arnhem... heel goed heeft gepresteerd. Tien keer een overwinning. Er is geen ploeg in de eredivisie die dat beter deed. Maar vanavond lijkt het er toch op dat Vitesse... Wie een nederlaag gaat leiden. Dat is heel lang geleden hoor. 3 februari voor het laatst in Nijmegen. Toen verloor Vitesse van NEC. Daarna volgde een uh... Uitstekende reeks met uh, louter overwinning. En vorige week een gelijkspel tegen rode JC. Maar nu zonder Van Ginkel. En zeker zonder topscore Boni. Dat is voor Vitesse te veel. Ik kan het allemaal zeggen omdat het spel even stil ligt. Nu een vrije trap van Feyenoord. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied. Tot twee maal toe. Eerst Van der Heide, vervolgens Havenaar. En dan in de omschakeling kan Vitesse misschien weg. Aan de linkerkant van het veld met Kazajsvili. Is ingevallen, maar levert zomaar in bij de vrij die goed speelt. Die centrale verdediger van Feyenoord. En dan zorgt hij er weer voor in de zon over grote Kuip dat Feyenoord het balbezit heeft. Combinatie nu tussen Immers en Pelle. Dit is een kans voor Feyenoord. Aan de rechterkant van het veld komt Schaken toch niet helemaal lekker uit de voorzet wordt dan uiteindelijk ook weer makkelijk geplukt door Veldhuis. Daar had wat meer in gezeten voor Feyenoord. Nu dan weer Vitesse dat haast heeft. Op de klok nog 10 minuten. Dat is niet veel. Feyenoord dat terug moet. En Vitesse wil vooruit nu met Theo Jansen. Niet zo heel veel van gezien. Heeft sober gespeeld. Heeft het allemaal vaak meegemaakt. Dit soort wedstrijden voor een vol stadion. Bij Twente, bij Ajax. Dit seizoen bij Vitesse vooral in een wat dienende rol. Maar hij kon zich ook niet echt onderscheiden. Het is zoals als ik al zei, te veel voor Vitesse. Het gemis van Boni, de topscore met 30 goals. En dan ook nog die aanvallende middenvelder, Marco van Ginkel. Die bezig was aan een uitstekend seizoen bij Vitesse. Vitesse nu met Kakuta. Aan de rechterkant van het veld wordt de opening gevonden bij Kalas. Kalas terug naar Van Aanholt Van Aanot zoekt de combinatie met Ibarra. Sliding van Martens in. Die is genoeg om Feyenoord weer in balbezit te brengen. Dat ziet er goed uit via Pelle. En uiteindelijk via Gozens. Die op het middenveld daar veel duels wint. Hard werkt voor Feyenoord sowieso. Is het een collectieve prestatie. Als deze overwinning van Feyenoord uiteindelijk na 9 minuten nog steeds op het bord staat. En dan lijkt het wel op, want het is 2-0. En vanuit Vitesse kant hebben we bijzonder weinig gezien. In de eerste helft was er één kans voor Ibarra. Maar toen had Vitesse eigenlijk vooral het mindere van het spel. En was het ook Feyenoord dat kansen kreeg. Goed voetbal? Nee, dat niet echt in deze topwedstrijd. Waar misschien meer van was verwacht. Feyenoord doet het goed. Het leidt door doelpunten van Graziano Pelle in de eerste helft. En een doelpunt in de tweede helft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 Het comité zegt dat het ministerie dat nu alleen schriftelijk wil doen. Advocaat Lisbeth Zegveld, die de onderhandelingen namens de weduwe voerde, is teleurgesteld. Nu is de zaak weer terug bij de rechter in principe. Als we daar niet uitkomen uit de schikking, dan moet het toch maar weer naar de rechter. Wat spijtig is, heel jammer. Want tijd gaat door, mensen hebben geen tijd. Bovendien kost het allemaal veel geld, dus uh, helaas. De oudste weduwe is inmiddels 104. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar omdat de zaak dus nog onder de rechter is. Bendes uit Bulgarije plegen op grote schaal fraude... met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Uit een reportage van een Karo's brandpunt... blijkt dat Bulgaren zich hier inschrijven op een adres... dat op naam staat van de Bulgaarse bende. Daarna worden bankrekeningen geopend... en worden huur- en zorgtoeslagen aangevraagd. De Bulgaren krijgen van de bende een vergoeding van een paar honderd euro... en worden daarna weer teruggebracht naar Bulgarije. De bende houdt intussen hun pinpassen en neemt vervolgens de duizenden euro's aan toeslagen op. Staatssecretaris Wekers is geschrokken, zegt hij in Brandpunt. U mag in elk geval van mij aannemen dat binnen de wettelijke mogelijkheden... op dit moment er alles aan wordt gedaan om zaken te stoppen. Of om zo snel mogelijk zaken te stoppen. Maar dat is niet voldoende, dat ben ik met u eens. Ik vind deze beelden vind ik echt schokkend. En ik ga graag met de Kamer in gesprek om het systeem aan te passen. Want de fraude is mogelijk doordat de Belastingdienst pas achteraf de toeslagen controleert. En dat moet anders, vindt de staatssecretaris. Het nadeel daarvan is dat de goede onder de kwade zullen moeten leiden. Maar ik denk dat het voor de houdbaarheid van het systeem en voor het draagvlak van onze sociale welvaartsstaat van belang is dat het niet als pinautomaat kan worden gebruikt. Volgens Brandpunt liet een deel van de Bulgaren zich inschrijven in Rotterdam. Wethouder Karakous van die stad denkt dat de fraude moeilijk kan worden aangepakt. Ik durf op een brief aan te geven dat we maanden nog hierover discussiëren... of het waar is en uh, hoe erg dat is en uh, hoe we het systeem moeten aanpassen. En dat zou eigenlijk vanaf morgen plaats moeten vinden. De exacte omvang van de fraude is nog onduidelijk. Bij een kantoor van een lokale PvdA-afdeling zijn de ruiten ingegooid... en is het pand beklad met de tekst White Power. Dat heeft PvdA-voorzitter Hans Spekman op Twitter gemeld. Spekman heeft aangifte gedaan bij de politie van de vernieling en bekladding... Hij wil niet zeggen om welke afdeling of kantoor het gaat om te voorkomen dat er meer acties volgen. Een Braziliaanse jury heeft 23 politieagenten veroordeeld tot elke 156 jaar gevangenisstraf. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de moord op 12 gevangenen in een berucht gevangeniscomplex in Sao Paulo. De agenten brachten de gedetineerden in 1992 om het leven... tijdens rellen in het complex Bloedbad kostte aan 111 gevangenen het leven. In totaal zijn 79 agenten aangeklaagd... omdat ze gericht schoten op opstandige gevangenen. Volgens de aangeklaagden was tijdens de opstand veel rook in het gebouw... en konden ze niet gericht schieten. In Deventer is ook de laatste bom uit de Tweede Wereldoorlog... die in de uiterwaarden is gevonden onschadelijk gemaakt. De explosieve opruimingsdienst bracht de bom tot ontploffing. Sinds begin vorige maand zijn 18 bommen onschadelijk gemaakt. De bomruimen maakte deel uit van het project Ruimte voor de Rivier. Voor dat project moet veel grond langs de IJssel bij Deventer worden weggegraven. In de Eredivisie loopt de wedstrijd tussen de nummer 3 Vitesse en de nummer 4 Feyenoord. Op zijn einde Richard van der Maan. Ja, een verdiende overwinning van Feyenoord komt steeds dichterbij. De tweede plaats voor de Rotterdammers longt dan weer. Want als het zo blijft, 2-0 tegen Vitesse, dan klimt Feyenoord naar een gedeelde tweede plaats met PSV. Ajax natuurlijk nog steeds koploper. Kleurstellend. Vrijdag 1-1 tegen Heerenveen. PSV won wel, komt op 63 punten. 3, 4 punten dus verschil met Ajax. En daarbij nestelt zich dan ook weer Feyenoord. Dankzij deze overwinning in de eigen Kuip. Wat kan Vitesse nog in de laatste minuten? 86 hebben we er gespeeld van de 90. En Vitesse zal dus echt moeten komen. Maar ik zie het niet meer gebeuren. Want er is weinig stootkracht op het middenveld. Heeft Feyenoord eigenlijk de hele wedstrijd De slag al gewonnen. En met name in de verdediging ook staat het goed als een huis eigenlijk. Met De Vrij en Matthijs centraal. En ook aan de rechterkant is het Jan Maat. Die zijn directe tegenstander in de tas heeft. Nu een vrije trap van Vitesse met Theo Jansen. Dat kan dan gevaarlijk zijn. Maar in... Tweede instantie pakt Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord, die bal. En dan maant hij even weer tot rust. Want zo tikken er weer wat seconden weg voor de thuisploeg. 1-0 door Graziano Pelle. 2-0 door Lex Immers in de tweede helft. En zojuist ook een tweede wissel aan de kant van Feyenoord. Maar eerst eens kijken of dit iets oplevert. Het schot van Ruben Schaken vanaf de rechterkant op ongeveer 16, 17 meter van het doel. Net voorlangs geschoten. Dat was weer een mogelijkheid. Niet meer dan dat hoor, voor Feyenoord. Het is geen goed. Goede wedstrijd vanmiddag. Dat zeker niet. Maar Feyenoord is wel de hele wedstrijd de betere geweest. Vitesse teleurstellend. Ik zeg het nog maar één keer. Zonder Boni en Van Ginkel. Het is te veel van het goede voor de ploeg die het zo goed deed dit seizoen. Maar nu na tijden weer een nederlaag gaat leiden. 3 februari was dat voor het laatst Havenaar. Combinatie zoekend met uh, Kasia. Die is meegekomen. Dat mislukt. Dan probeert Ibarra nog een keer voor Vitesse. Kijken of dit iets oplevert in de slotfase. Nee hoor, ook dat niet. Het blijft voorlopig bij 2-0. En ik denk ook... Ook dat dat de eindstand zal zijn van dit duel. Feyenoord-Vitesse, 88ste minuut. Dankjewel Richard. En We komen zo nog even bij je terug voor het slot van die wedstrijd. De andere drie wedstrijden in de Eredivisie van vanmiddag. PEC Zwolle is zo goed als zeker van een volgend seizoen in de Eredivisie. De uitwedstrijd tegen NEC werd met 3-1 gewonnen. VVV Venlo spokkelde een puntje in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. Tegen FC Twente werd het 2-2. FC Utrecht was met 3-0 te sterk voor NAC. De eerste renner Daniel Martin heeft Luik-Bassenaken-Luik gewonnen. De laatste wielerklassieker van dit voorjaar. De renner van Garmin had een kleine voorsprong op de Spanjaard Joaquim Rodriguez. Alejandro Valverde eindigde op de derde plaats. De beste Nederlander was Pieter Wening. Op ruime minuut van winnaar Martin eindigde hij als 33ste. Blanco kopman Bouke Mollema kwam helemaal niet meer in het verhaal voor. Ja, gewoon niet goed. Ja, de laatste uh, eerst 150 kilometer op zich vond ik me nog goed, maar daarna was het uh, op. Ik, ik heb wel vaker ergens in de koers het gevoel dat het niet super gaat en dan, dan kom je er nog wel doorheen en uh, daar kunnen Amsterdam eigenlijk ook. Maar nu had ik echt uh, ja, op die Colin op die, uh, Sterne uh, volle bak uh, alles gegeven en ja, dan kom je als uh, 50ste boven, dus dan, uh, ja, dan weet je wel hoe raar het is. Mollema finishte uiteindelijk als 77ste. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft een overtuigende zege geboekt... in de Grand Prix van Bahrein. De Duitse wereldkampioen van Red Bull verstevigde... met de winst zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. De fin Kimi Raikkonen reed op gepaste afstand zijn lotus naar de tweede plaats. En zijn Franse teamgenoot Romain Grosjean finishte als derde. De Nederlander Guido van der Garde eindigde als 21ste op twee ronden van de winnaar. Terug nu naar Richard van der Maden in de Kuip. 2-0 nog steeds voor Feyenoord tegen Vitesse. Laatste minuut is ingegaan plus nog wat extra tijd. En zou Feyenoord het dan weer voor elkaar boksen om die tweede plaats te bemachtigen in de eredivisie. Net als vorig seizoen met een jonge ploeg. Knap stukje werk van Ronald Koeman. Want Feyenoord is net als vorig jaar bezig aan een uitstekend seizoen de laatste weken. Zat de klatter weliswaar een beetje in vorige week. Teleurstellend tegen RKC in Waalwijk 1-1. Maar deze wedstrijd is erg belangrijk. En als je hem dan wint dan doe je het goed. Moet nu een kans voor Immers. In de slotfase worden nog 3-0 voor Feyenoord. Zou leuk zijn voor al die mensen hier op de tribunes. Maar Immers speelt de bal vervolgens terug naar uh, Filena. Filena dan naar Vormer. Vormer breed naar Martens Indy. Die is ook meegekomen. Die vervolgens ook weer helemaal terug speelt. Ja, Feyenoord kiest ervoor om de tijd vol te spelen. Het is uh, Matthijsen dan uh, aan de linkerkant. Nu de aanval voor uh, Feyenoord. Uh, de hoop heel duidelijk. Het geloof helemaal weg. Vitesse heeft het opgegeven. En Feyenoord speelt de tijd nogmaals gewoon vol tot aan het eindsignaal. Vier minuten krijgen we erbij in deze wedstrijd. Die eigenlijk niet echt een wedstrijd was, want vanaf het begin was Feyenoord de Betere. Hoewel Vitesse bij Vlaag in de eerste helft nog wel aardig meedeed. Maar het speelde te afwachtend. Fred Rutte, de coach van Vitesse. Ik heb hem vaak gesproken de afgelopen week op Papendal in Arnhem. Zei, we moeten lef tonen. We moeten met uh, durf gaan spelen. Ik heb het vanmiddag in de Kuip niet gezien bij Vitesse. Kazijsvili brengt de bal naar de buitenkant. De voorzet komt dan van Ibarra. Gekopt door Havenaar. Keprupper komt er dan niet bij. Afvallende bal is wederom voor Vitesse. Met Kakuta. Ik zou maar een schieten, jongen, Wacht dan weer te lang op het been van Vormer. Nog een kans voor Vitesse. Gaat dan binnen door Kakuta. Kakuta nog altijd breed naar Ibarra. Dan staat Feyenoord weer goed opgesteld. Het tempo ligt te laag. Er zit te weinig verrassing in het spel van Vitesse. En daardoor wordt het voor Feyenoord allemaal niet zo heel erg moeilijk om te verdedigen. En dan is dit weer symptomatisch voor het spel van. Vitesse Een voorzet van Kalas die helemaal nergens op lijkt. Over het doel gaat, hoog over het doel gaat bij Erwin Mulder. Ik kijk naar het gezicht van zijn collega aan de andere kant, Piet Veldhuizen. Die probeert met wat uh, geklap zijn spelers nog een klein beetje goede moed in te schreeuwen. Maar het zal allemaal weinig helpen, want Feyenoord gaat deze wedstrijd... deze belangrijke topwedstrijd die niet goed was, winnen met 2-0. En misschien nog wel met 3-0, want ik zie Vitesse niet meer scoren. Het is Feyenoord dat... Uh, misschien nog wel die derde goal kan maken als Pelle nu goed doorkomt op schaken. Afvallende bal is voor Immers. Dit ziet er goed uit. Aan de rechterkant nu komt op Jan Maat. De rechtsback Jan Maat. Jan Maat naar Immers. Immers. Oei oei oei. Nog een keer Veldhuizen redt En in twee instanties is het weer de keeper van Vitesse. Die uiteindelijk die bal weet tegen te houden van Immers. Dit had toch 3-0 misschien wel moeten zijn. Nu is het weer Vitesse in de laatste minuut van deze wedstrijd. en anderhalve minuut nog om precies te zijn. De voorzet gaat richting Havenaar. De Nederlandse Japanner. Kan hij hem binnenhouden? Helemaal aan de linkerkant. Oh, oh, oh. Wat slordig. Zit niet goed in deze wedstrijd. Ook Havenaar. Want Jan Maat plukt die bal weer vrij simpel van zijn voet. Speelt hem dan weliswaar over de zijlijn. Maar het zijn weer wat secondewinst voor Feyenoord. Ook vorig seizoen al voorom de Champions League. Gehaald door die tweede plaats. En misschien zit het er wel weer in voor de ploeg van Ronald Koeman. Hier in Rotterdam. Ik kijk eens op de klok. Drie minuten extra speeltijd zitten erop. En dat betekent dat scheidsrechter Nijhuis zo af en toe op zijn horloge kijkt. En dat de laatste minuut nu echt is ingegaan hier in Rotterdam-Zuid. Zon overgoten. De mensen zitten er in t-shirtjes bij op de tribune. Hebben niet echt een hele goede voetbalmiddag gezien. Het spel was... Te pover daarvoor. Maar goed, als Feyenoord wint, daar gaat het uiteindelijk om. In deze fase van het seizoen, dan is het publiek blij. Kazaisvili verliest de bal van de Vrij. Toch blijft Vitesse in balbezit. Weggekopt. Strafschopgebied. De inzet van Kakuta door Martens die Opgevangen door Kasia. Via Pruppen gaat het terug naar Theo Jansen. Theo Jansen, onzichtbaar geweest in deze wedstrijd. pompt de bal nog maar een keer richting het strafschopgebied bij Havenaar Verdedigd door Mathijzen. Goed. Blijft goed naar de bal kijken. Dat centrum van Feyenoord, dat heeft het toch goed gedaan in deze wedstrijd. Had het ook Iets zo moeilijk tegen Reis en havenaar die nauwelijks in het stuk voorkwamen. Maar Matthijsen en met name De Vrij heeft vanmiddag een uitstekende wedstrijd gespeeld voor Feyenoord. En u hoort het misschien wel op de achtergrond aan dat prachtige publiek dat zingt, dat klapt. Zeker als Feyenoord even in een wat moeilijke fase zit gaat het publiek er als een twaalfde man achter staan. En het klapt nu voor de thuisploeg. Het klapt voor het jonge Feyenoord dat deze belangrijke topwedstrijd tegen Feyenoord weet om te zetten in een overwinning. Met als conclusie dat Feyenoord oprukt naar een gedeelde tweede plaats op doelsaldo net achter PSV. En dat Vitesse met 71. 60 punten voorlopig pas op de plaats moet maken. Feyenoord wint, moet nog spelen. Volgende week thuis tegen Heracles, dan uit tegen ADO. En nog eens een keer thuis tegen Nac Breda. Je zou zeggen, die tweede plaats is dichtbij. Dankjewel, Richard, vanuit de Kaap. Ik krijg voor mij nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Nog steeds onduidelijk wat er nou gaat gebeuren met het Koningslied. Grootschalige fraude met toeslagen en uitkeringen door Bulgaarse bende... En de onderhandelingen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en tien weduwen van door Nederlandse militairen op zuid Celebes doodgeschoten mannen in 1947 zijn op niets uitgelopen. Tot over het uitgebreide nos zo Zometeen op deze zender de WPRO met Studio Itzada.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 Vanavond in Caro Brandpunt. Gratis geld uit Holland. Hoe Bulgaren systematisch onze belastingdienst oplichten. En in Italië wordt de duivel weer uitgedreven. Het Vaticaan zoekt honderden nieuwe exorcisten. Dat er meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de Caro op Nederland 2. Samen voor Oranje. Het feestelijke concert voor ons koningspaar. 30 april. Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers. Anita Meijer. Alain Clark. Lisa Lois, Rohan Hazen, Paul De Leeuw. Marco Borsato. En Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservice.nl.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 Goedenavond, mevrouw Rutte. Ik ben op zoek naar uw zoon, Mark. Pardon? Oh, hij is niet te storen, want aan het kokerellen. Juist. Uh, maar misschien kunt u hem toch even roepen, mevrouw. Ik krijg namelijk nog geld van hem. Duizend euro. Ja, die zou hij mij gegeven hebben als ik op hem zou stemmen. En dat heb ik eerlijk gedaan, hoewel ik verder helemaal niet van de blauwe partij ben. Maar ik had het geld hard nodig. Ziet u? Ik dacht... Wat zegt u? Nee, hij heeft het echt beloofd. Het staat zwart op wit. Een cheque van 1000 euro. Ik heb dat geld inmiddels al vast geïnvesteerd in onze economie... en ik zit nu krap. Wat lief. Hij wil echt niet aan de telefoon. Schrijft u dan even mijn bankrekening op? Mevrouw Rutte? Hallo, mevrouw Rutte, bent u daar nog? Allemachtig. Ze heeft opgehangen. Nou, ik weet wel wie volgende keer mijn stem krijgt. Ronnie Bruns. Oh, nee. Marten Minkema! Jammer hoor. Jammer dat Mark Rutte niet aan de telefoon komt. Want ik had ook nog een vraagje. Namelijk, wat wou Rutte vroeger worden als hij later groot zou zijn? Wou hij als kind al de baas worden van Nederland? Kosten wat het kost. Ook al moet je daarvoor zakkenvol met knikkers beloven... die je nooit zult geven. Ach, hou maar Mark. Je bent ook maar een speelbal van je ambities, van je dromen. En daarom vergeef ik je. Want we hebben allemaal al dromen. We denken allemaal wel eens. Ja, later. Later als ik groot ben. Ook als we al groot zijn. Daarover vanavond bij uw studio Itzada. Later als ik groot ben. Dus, hou die knikkers maar, Mark. Want ze zijn lang niet zo mooi... als bijvoorbeeld al die mooie keien en stenen... die onder onze voeten liggen. Op grindpaden en langs de wegen. Kijk maar. Schitterende, unieke stenen... waar je mond van openvalt als je kijkt. Geoloog en paleontoloog Bert Boekschoten... heeft al een leven lang liefde voor stenen. Boekschoten vond 70 jaar geleden... hij was toen 9 jaar oud... zijn eerste fossiel... een steen met de afdruk van een beestje erin. En uh, hij dacht toen... Later als ik groot ben... wil ik iets anders worden dan mijn vader. Ik zag mijn vader elke dag... Uh, weggaan en thuiskomen... en weggaan en thuiskomen... en dan ging hij naar een mystieke plek die heette het kantoor en dat was het, hij werkte bij sociale zaken het kantoor dat was achter een rij huizen zodat je niet zag dat je daar naartoe moest en het was eigenlijk een heel discrete functie die je daar had en ook, ik dacht zo'n anoniem bestaan dat is niks voor mij en intussen keek ik dus naar de stenen een stenen op het grindpad en weer een paar stenen die had mijn vader in de Alpen verzameld en, daar had hij dan ook verhalen bij die buitengewoon interessant waren. gemaakt. Ja, nou ja, die waren helemaal onbereikbaar. Kijk, dat was in de oorlog dat ik een jongetje was. En daar daar, daar kon je echt niet even een reisje naar de Alpen maken. Maar maken. hij ook verhalen over stenen die je kwijt was geraakt. En hoe mooi die stenen wel waren. Een grijs-witte steen met allemaal grote groene kristallen oplagen. En die dan boven in de bergen... Ik heb dat bij Airolo in de buurt. Ik ben nog nooit in Airolo geweest. En ik durf daar ook niet heen, want stel je voor dat ik die steen nou eens niet vind. Dan, uh... die, steen, die steen van uw vader? Ja, de steen van mijn vader. Dat moeten rotsformaties zijn. Maar ja, misschien zijn ze al lang leeggeplukt. door andere mensen die daar rondgelopen hebben. Maar het was dus een hele geheimzinnige verleden een, uit, een, uit een soort heroïsche tijd waarin Jules Verne leefde... en waarin mijn vader bergwandelde. Dat had alles met stenen te maken. Ik kende wel een aantal mensen die geoloog waren... En die bioloog waren. Maar voor mezelf, was, ik had een heel andere held. Dat was de held van Jules Verne, professor Liedenbrok, Professor Lidenbroek, die reisde naar het middelpunt ter aarde... En die hoefde zich nergens wat van aan te trekken. Die werd helemaal niet verliefd. Die snapte helemaal niet wat verliefd worden was. En die uh, kreeg geld op een, zonder dat het duidelijk was wat hij er nou voor moest doen. Hij had ook geen, geen kleren die afzakten of zo. En de plaatjes in dat mooie boek had hij altijd een soort van... Jacket uh, had hij aan. Prachtige uh, plaatjes van... Impeccable. Ja, een soort, soort heilige bij het leven. Een heilige van de wetenschap. En wat doet hij? Hij kijkt naar stenen. En hij slaat met zijn hamer overal op. En hij is niet afgeleid door allerlei trivialiteiten. Hij maakt de mooiste theorieën op grond van wat hij ziet. En hij beleeft van alles. En daar maakt hij weer nieuwe theorieën over. Dus professor Liedenbroek, dat was wel mijn rolmodel. En dat kreeg ik kreeg ook al vrij snel in de gaten dat als je een steen doormidden sloeg... dan zag je op dat breukvlak van die steen een verse oppervlak... en dat had nog helemaal nooit iemand gezien. En daar zag je de mooiste figuren in Versteende schelpen. Je zag er kristallen, je zag er wonderlijke structuren. En daar kon je dus uh, zowel je fantasie als je verstand over laten gaan. Het, het verleden heeft namelijk ook altijd gelijk. Dat is een heel eigenaardig aspect van het verleden... Je moet het wel heel goed bekijken en zo, maar uiteindelijk, het verleden is onwankelbaar gegeven. een toekomst is natuurlijk een zeer vaag gegeven, dus een heel veilige plek is dat, het verleden. En dat was dus anders dan planten, dat vond ik ook heel aardig. Dieren vond ik al een stuk minder aardig, want die hadden echt een eigen soort van programma. Die lopen weg. Kom maar! Ja, die... die lopen weg. Ja, ja die lopen ja. weg. Nou, dan heb ik veel liever een steen in een doosje. En... Maar stenen, planten en dieren hebben toch wel alles met elkaar te maken? Dat is zeker waar. Het een kan niet zonder het andere. En het kan ook helemaal niet zonder dieren. Maar het uh, is gezelliger met stenen. Ik las van het weekende dat um, het, het maansteentje, wat Nederland van de Amerikanen heeft gekregen, bij bezoek van een Apollo-astronaut in Nederland dat dat een uh, versteend stukje boom blijkt te zijn. Ja dat, is waar. ja, dat is waar. Ik heb het zelf ook gezien. Het is op de VU ja. onderzocht. en Er zijn ook VU-mensen, uh, Frank Beunk herinner ik me... die dat ontdekt hebben, dat het helemaal geen maansteen was. Maar het is wel een steen uit de Verenigde Staten. Dat kon ik nou wel weer zien. steen van het versteende woud van Arizona. Het is nooit, nooit, nooit de droom geweest om de maan zelf te... Jullie kijken, te gaan kijken? Oh ja, zeker. Maar dat staat ook in Jules Verne. Dan gaan ze met een hele prachtige, gecapitonneerde raket gaan ze naar de maan toe. En ik zou ook met alle genoegen afgeschoten worden naar de maan... om daar rond te lopen. Want ik heb zelfs, waar ik eigenlijk een geheel niet sportief ben... ben ik, uh, ben ik toch uh, een jaar of veertig geleden ben ik gaan duiken. Ik wou kijken wat over stenen en wat voor koraaldieren op reef gegroeiden en zo. Nou, en duiken, dat is niet zo gek, veel anders dan astronauten. Straks meer vergezichten van Bert Boekschoten. Die, ze valt me steeds op, want ik ken hem al een tijdje... altijd zo goed gekleed gaat, op en toe op een heer... als professor Liedenbrock. Zo concreet kun je je droom werkelijkheid maken. Als je jezelf de vraag stelt, wat wil ik later worden... Daarover vanavond bij Studio gedaan. En uh, we voegen het ook jong en oud op straat. Later. Later als ik groot ben. Dan hoop ik dat ik geen spijt heb van mijn keuzes... en alles heb gedaan wat ik wilde doen. Later als mm. ik groot ben. Ik ben al bijna 60. Mm. Ik, wou, ik wil gewoon doorgaan. Wat is dat? wil je later als je groot bent dan? word um, wordt paardenfokker. Wat je? Paardenfokker. Paardenfokker? Ja. En jij? Uh, weet ik nog niet. <laughs> Zo, wil jij later geen voetballer worden? Ja. Voetballer worden? Ja. Ja, kijk eens. En nu? Isabel Amjest. Hij zou gaan naar de maan willen gaan. naar ja, de maan willen gaan. Ja. Ja. Dat is een mooie. Dat is een mooie, ja. Maas maatsje gewoon. I wanted to be an astronaut. Uh, I Ik I'd like to own a bookshop. Een bookshop? Yeah, plenty of time. Do you like to? Yeah. Uh, nou, dan heb ik, uh, volgens mij maak ik grote reizen... naar Australië, en naar Amerika... en naar Noorwegen. Oh, dat ben je precies al duidelijk en waar. Het? Ja, ik zou heel graag daar naartoe willen. Dat is uh, Gaat er gebeurd. Ja, absoluut. Later als ik geld ja. <laughs> ben. Ja. later als ik geld ben? Ik dat 2 meter 6. Ik ben al geld. Het gaat, om, het gaat om van binnen. Ja, maar ik wil nooit geld worden. Als je, het, als je het kind in jezelf verliest, dan ben je verloren. Maar een kind die, die heeft dromen, oh. toch? Droom van nou uh, later dan? Hè? Wil je in het moeraad wonen, wil je dierenarts worden. Je hebt allemaal mooie, mooie uh, aspiraties en dromen. Maar in de realiteit komt het nooit uit. De grote mensenwereld is heel gemeen en hard. Later als ik groot ben dan. Ja, ik vind het een hele lastige kennis is macht, zeggen ze altijd. En ik denk de dingen die ik nu weet, als ik dat uh, als kind had geweten, dan, uh, dan had ik, was ik serieus een wereldverbeteraar geworden. Maar ja, nu ben ik gewoon dan creëer ik mijn eigen wereld en dan uh, woon ik in een jungle. En we staan voor een dierenwinkel. Ik ga nu krekels halen voor mijn kikker. In jungle, ja, ik... gewoon in een jungle. Gewoon, hier, de wereld. Dit is, dit is een jungle. Waar we de, wereld de wereld is een jungle, maar als metafoor woon ik ook in een. Een zelfgemaakte jungle. Oh, dus... ja, en daarom geen krekels haren In de ja, dierenwinkel waarvoor ik, je staat. Ik heb een schildpad al 25 jaar in mijn, uh, in mijn uh, badkamer wonen. Ik heb uh, ja, kikkers in een terrarium. Ik ben niet voor gevangenschap, maar toch uh, ik doe het zo goed mogelijk. Dus je hebt, je hebt geen zin, in, je hebt geen zin in, die, in, in die wereld buiten eigenlijk? Nee. Je hebt je eigen wereld gecreëerd. Nou ja, ik hou, ik hou wel van mensen, uh, maar... Um... Ik heb meer uh, affiniteit met al het andere levende. Hé, hey, uh, krekels, hè? Hoeveel krekels ga je halen? Hey, ik ga één bakje halen veldkrekels, want ik, ik hoor ze al. Kijk, je hoort ze al, ja? Ze staan achter de balie. Hoi. Ze staan, de Hi. Hi. Hi. Ze staan er helemaal klaar. Ja, de, de laatste spreker was Matthijs Meenhorst... die zo graag zou leven in de jungle. Maar die is ver weg. En daarom maakt hij die jungle gewoon thuis. Zo kan het ook. Je bent dus nooit te oud om te denken over later als ik groot ben. En je bent ook nooit te oud voor een nieuwe droom. Terug naar geoloog Bert Boekschoten, Die is nu 79 jaar en heeft al een levenslange crush voor stenen. Maar soms, soms denkt hij, er is nog meer. Buiten wacht een nieuwe opdracht. Ik ben nu groot. En ik, uh, dan krijg je toch dat de uitwendige omstandigheden maken dat je denkt van verdorie, later als ik nog meer tijd heb, als ik weer niet meer zo verliefd ben op die stenen die me altijd zo bezighouden, dan ga ik dat doen. Want u bent nooit echt opgehouden met werken, hè? Nee, nee, maar dat heb ik ook aan de VU te danken. Het loopt er al 15 jaar uh, met emeritaat. Met emeritaat rond, ja. ja. Dus, ja. Dus, ja. ja. Dus op de vuur heb je dan meer het gevoel van... meer, hè, meer en doorgaan, lekker en hè, fijn die stenen. En spannend weer, dan hebben we een nieuwe reis of nieuwe inzichten. En, maar ik reis dus heen en weer elk weekend van Groningen naar Amsterdam. Mijn familie woont dus in Noord-Groningen. En daar kom ik dan voorbij die Oostveiligse plassen. Daar gaat de trein doorheen... En daar zie je dus uh, de hele kale vlokten. Een heel landschap. landschap. Nou, daar wil ik toch eigenlijk iets aan doen. Dat heeft niks met stenen te maken, maar ik wil er toch eigenlijk iets aan doen. En, en, en... Oh, meen, we zijn nu van de stenen zijn we in het groen beland, hè? Ja, dat is dus helemaal... En... Dit, dit, dit, dit gaat over later? Ja, dat gaat over later. Vertel eens. Absoluut, absoluut. Want uh, kijk, uh, dat is echt niet, niet prettig eigenlijk... om in die trein te zitten en uit het raampje te kijken... En, ik ken ook mensen die expres niet met de trein door de nieuwe polders rijden... wanneer ze van Groningen naar Amsterdam moeten. Maar die dan over Amersfoort blijven rijden... omdat het zo'n bijzonder naargeestig landschap daar is. Dat natuur betreft, hebben ze dus gedacht om daar de natuur te stofferen. Met, uh, met die wilde dieren. Dus die zijn er vrachtwagens naartoe gebracht. Maar wat ze dan niet hebben gedaan, dat is met vrachtwagens daar ook... Uh, leuke bossen en zo, of eigenlijk wouden, naartoe te rijden. Waardoor die boel een beetje aangekleed werd. En nu is het dus één gruwelijke, troosteloze vlakte. En je ziet dus dus platgetrapte grond met eindeloos veel hoefindrukken. Want in die Oostveldersplassen, daar lopen dus paarden en koeien... ontheemd rond en dan heb je er verder ook... Herten die uit een soort, uh, soort halftamme situatie komen... die er losgelaten zijn. En die hebben daar al het gras opgevreten. En dat gras is dus op. Ze zoeken van hopig verder naar nog meer. Het is dan ook niet erg inspirerend... als je uh, in de trein zit en je ziet met die fors... die zie je dan dode beesten daar liggen. Ik daar Dus 14 dagen geleden nog zeven dode beesten geteld daar. Het klinkt niet als een als een inspiratie voor als ik later groot ben. Dat klinkt meer als een soort eindspel. Nee, maar, dat is helemaal maar, niet zo. Dit revert helemaal geen mooie fossielen op ook uh, later. Nee. Nou? Als je dit fossiel had gevonden... dan had je gedacht er is iets heel erg raars aan de hand. Waarom is dit zo onvolledig? Er is want, iets heel ergs gebeurd. Ja, er is iets ergs gebeurd. Het moet hier een, een heel afgelegen eiland zijn geweest... waar nooit iets, nooit iets gekomen is... waar maar een paar soorten zich konden vestigen... Nee. Ik, ik, ik, ik krijg dus het gevoel, er, er moet wat aan gebeuren. Dus dan moet je maar heel erg stokkender oud worden. En dan, uh, dan, dan, dan, dan later, als ik groot ben, dan ja. ga ik daar mijn handen uit de mouwen steken. En uh, helpen dat de boer een beetje aardig en aangeklederd ziet in dat, uh, in dat uh, dierenpark. Welke hoedanigheid? Als een soort woudwachter. Kijk, oh, mooi woudwachter. Juist bij die uh, grote ruive kavelingen en bij die nieuwe polders krijg je dus dat ze ook enorm veel velden met populieren er zijn vol, vol planten en met wilgen en dan die wilgen die vallen een beetje uit elkaar en die populieren die vallen een beetje om en uh, daaronder hebben ze niks aangeplant daar zie je dus voornamelijk brandnetels een andere plant die je daar ook ziet waar ik eigenlijk op den duur een beetje allergisch voor ben geraakt dat is het fluitenkruid uh, overal maar fluitenkruid. Ja, overal maar fluitenkruid. Want dat groeit keihard. Dat zaait zich. Ik, met een krankzinnige lust zaait zich dat uit. Fluitend? Ja, dat heeft dan die roomwitte bloemen... waar mensen die niet vaak naar de natuur krijgen, kijken dol op zijn. En, uh, maar als je te vaak kijkt, dan zie je het gewoon te veel fluitenkruid. En het is alleen die... Uh, Overal ellebogen doorheen gaat allerlei leuke planten die later komen, die komen helemaal niet aan de bak. Want dan staat dat fluitenkruid er al met zijn dikke wortels en met zijn grote groene bladeren en met zijn, zijn, zijn uh, zaadbelust, witte bloemschermen. Ah, vreselijk. Ah. Eerst dat goede pak aan. En dan de buiten die trein uit en dan de handen uit de mouwen steken, het begint met het fluitenkruid. Dat gaat eerst met de handen uitgetrokken worden. <laughs> dat, uh, dat, lukt, dat lukt niet mee. Je kunt het vanuit kruid het wel wat moeilijker maken. Uh, je kiest, uh, je kiest al, allerlei interessante en leuke bomen uit. Je wilde appels, wilde peren, wilde, wilde mispels, een, een hoop meidoorns. Kijk, dat is ook oh, wat veiliger. Ik zie het landschap al helemaal veranderen vanuit die, vanuit die, vanuit die, vanuit die trein nu. Ja, absoluut, ja. ja, ja, ja, ja. En daar maak je dus een. Uh, maak je dus geen bossen van, maar namaak wouden. En daar kunnen die beesten dan ook een geringere aantallen gaan rondlopen. En, en je zult dan dus ook een soort uh, woudslagerij uh, hebben... waar de belastingbetaler voor een uh, gereduceerde prijs... herten, bokken, vlees en... en uh, en uh, van stieren vlees uh, kan kopen. Uh, nou, dan uh, zijn zij mooi aan hun eind gekomen. En dan heeft de belastingbetaler. die heeft er plezier van. en die kan ook uh, allerlei leuke dingen. daar uh, eventueel gaan plukken. Je hebt bijvoorbeeld een ja. ontzettend aardige wilde planten, Taslook. Dus je kunt er een heel. En er pesto's van maken. En je kunt er een soort pâtés van maken. Ik maak uh, daslook met kippen. Even, als de stamping door wil krijgen. En dan, dat werd bijna gewoon lekker. Dat, uh, dat, uh, dat zei ik zelf wel eens stiekem ergens uit. Das... Pardon, oh, je bent toch bezig? Ja. <laughs> ja, ik heb ook een andere lievelingsplant. Dat, is, dat heet look zonder look. Die je ook heel makkelijk uitzaait. Die is bijna net zo vruchtbaar als het fluitenkruid. Alleen heeft hij een veel eiliger gast. Uh, die heeft op zijn uh, bladeren heeft die de rups van het oranje tipje. En dat is een beeldschoon vlindertje. Dat is een groen gesprenkeld vlindertje. En het uh, mannetje oranje tipje. Dat heeft uh, dan ook de voorvleugels die zijn knal oranje. Een beeldschoon vlindertje. Een nou, dat, komt, dat komt erop af. Dat komt erop af. Ja. En dan zei je nou dat look zonder look. Nou, dan, uh, dan, dan krijg je dat oranje tipje. Ja, en zo maar, hoop ja. ik dus ook ja. dat je er geniet van... dat die terreinen die nu dus heel sinister zijn... maar die eigenlijk volgens mij wel een lust kunnen worden. Maar eerst eens als je je sollicitatie naar Woudwachter bij deze. Ja, absoluut. Ja, dat, dat zou ik heel graag worden. U hoorde Bert Boekschoten, nu geoloog en emeritus hoogleraar in de paleontologie. Maar straks kunt u me ook tegenkomen als woudwachter in de Oostvaardersplassen, Vast. Dit is Studio Itzada, waarin we dromen over later. Later als ik groot ben, dan, ja dan. Ik heb een goede vriend van in de 50 en die zegt... Uh, ik heb nog altijd het gevoel dat het leven nog moet beginnen. Nog niet is begonnen. Iedere dag denk ik, ja later, later. Zouden mensen van... 100, dat soms ook nog hebben, maar dat je dan dingen niet meer mag. zoals dus als kind dingen niet mocht. En als je niet mag, dan wil je, natuurlijk, ja, dat wil je natuurlijk heel erg graag. Dat is logisch. Soms kan dat heel stimulerend werken. Vraag dat maar aan Anna uit Lemmer. Ze mocht van haar ouders als kind nooit meespelen met Triviant. Dat hebben ze geweten. Trivial Pursuit, het spel waarbij je ouders vroeger altijd wonnen. Dat was toen. Maar tijden veranderen. Wel, bijbelschool had mannen. Wat? ik uh, <lacht> uh, Ik denk dat ik een jaar of uh, tien, elf was vroeger. En toen ging mijn moeder en mijn stiefvader vaak het spelletje Trivian spelen als het bezoek was. En dan wilde ik altijd heel graag meedoen. Maar dan zeiden ze, nee, dit spel is alleen voor volwassenen en uh, je bent nog veel te jong hiervoor, en je snapt het toch niet. Nou ja, dat liet ik me dus niet zo graag zeggen. En dan ging ik eigenlijk altijd, uh, pakte ik het spel en dan ging ik het spel uh, heel vaak met mijn buurmeisje spelen. Die nog jonger dan mij was, maar dat deden we bijna dagelijks. En daarnaast ging ik al die vragen, ja, al die ka kaartjes, ging ik dan ook nog uit mijn hoofd leren. En, uh, nou ja, een half jaar verder uh, wist ik bijna al die 1500 vragen wist ik gewoon wel uit mijn hoofd. Ook al had ik soms geen idee waar het over ging. Maar ik hoefde soms maar een, een, een woord uit de vraag te horen en dan wist ik het antwoord al. Praat, haar eigen zeggen, af en toe met zijn kamerplanten. Ik was ook heel goed in stampen, dus dat uh, nou, ging wel goed. Toen kreeg ik het voor elkaar om, uh, dat ik toch het spel een keer mee mocht doen met, uh, met mijn moeder en mijn vader in het bezoek. Meer dat ze het idee hadden, nou laten we maar voor spek en bonen meedoen. Maar uh, toen heb ik ze gewoon allemaal onder de tafel gespeeld. Terwijl ik een jaar of twaalf was. En, uh, ja, dat leverde wel wat verbazende gezichtelijk. Want aangezien er sommige hele moeilijke vragen bij zaten over de Tweede Wereldoorlog. of, uh, of een of andere kunstschilder waar nog nooit iemand over gehoord had. maar ik wist de antwoorden. Dus uh, dat was wel leuk om ze op die manier uh, terug te pakken. Hoi, hoi, hoi! Goed, hè? even stampen, maar dan hebben ze tuk. Al die grote mensen die denken dat ze het altijd beter weten. U luistert naar Studio Itzerda over als ik later groot ben. Bandweerman, dierenarts, astronaut. Dat zijn de populaire beroepen onder kinderen. En ook circusdirecteur. In de ochtend, in de middag, in de avond en zelfs midden in de nacht... altijd is Jasper Riedemann bezig met zijn droom, het circus. Maar nee, nee, het is geen obsessie. Circus is zijn Hobby, oké okay, vooruit. Wel een iets wat uit de hand gelopen hobby. En het wordt waarschijnlijk nog erger, vreest hij. Ik ben Jasper Riedeman. Circus Didon, met Jasper. En ik ben circusdirecteur van Circus Didon. Hey, Kasper. Hoi. Ja, dat klopt. Er zijn mensen zocht, een meisje dat van moeten roepen. Ja, ja, het is heel professioneel, denk ik. Ah, leuk, dan gaan we daar een keer kijken. Yo, hoi hoi. Ik ben op circusles gegaan toen ik 14 was of zo. Daar heb ik uh, heel veel verschillende circustechnieken geleerd. Je leert ballopen, jong leren, acrobatiek, dus op elkaar klimmen, piramides bouwen, uh, eenwiel fietsen, ja van alles en nog wat. Toen ik uh, ja, binnen het jeugdcircus rondliep, toen uh, ging ik assisteren, lesassistent. Toen werd ik uiteindelijk gevraagd om zelf lessen te gaan geven, echt. En dat groeide en dat groeide. En het jeugdcircus waar ik toen les gaf, dat uh, stopte ermee, ging failliet. Uh, was toen heel erg jammer, maar uh, was net, bijna net klaar naar mijn studie. En toen heb ik mijn eigen les opgezet... Waar dan? Waar je, je hebt je eigen lessen opgezet? Ja, waar gewoon in, dan? In, in verschillende buurten. de buurt waar ik woonde, een wijk toevallig uh, hier in Utrecht. Hoe regel je het dan? Ja, <laughs> op een, op een, in een park, reclame maken, op scholen proeflessen geven... Uh, en dan een grote proefles in een gymzaal houden. Een gymzaal huur je bij de gemeente. En daar kom je aan met je materiaal. En dan laat je kinderen zien en proeven van wat is het nou, circus. Maar dan loop je gewoon een school binnen? ja. Dan loop je in de school binnen <laughs> en dan vraag je aan een directeur of aan een docent... mag ik hier een proefles geven? En die zeggen eigenlijk altijd ja. En uh, uiteindelijk uh, krijgen ze een flyer, gaan ze naar een proefles... volgen ze een les, gaan ze op een cursus. En dat is een beetje hoe het tot nu toe altijd gaat. En het blijft goed gaan en het blijft doorstromen en er blijven kinderen komen. En nu zitten we op zo'n, nou ja, zal het zal zijn, 300 wekelijks. Vaste lessen. Dus, uh, 300? 300 leerlingen, ja. En nu? En nu? En nu uh, loopt uh, het jeugdcircus loopt uh, heel goed. We zijn daarmee vijf jaar bezig nu. Er komt een eigen circusgebouw. En nu ben ik heel druk bezig met het uh, opzetten van mijn eigen circus. Circus circus. Een circuscircus. Dus niet circuslessen geven, nee. maar ook echt een waar je naartoe kunt, waar je kaartjes voor koopt. Ja, waar je kaartjes voor koopt. En, en daar is vorig jaar de tent voor gekocht. En deze zomer gaan we eerst een eerste start maken. Een kort tournee met, uh, met echte artiesten. En uh, ja, met alles erop en eraan eigenlijk. Alleen dan nog een beetje een miniatuurversie van wat een, een groot circus zou kunnen worden. Heb je hem al een keer opgezet? Ja, ik heb hem al een keer opgezet. Wat een hele onderneming is, de eerste keer. Maar ja, superleuk. En dan sta je toch wel met heel veel uh, plezier naar je eigen tent te kijken. Hij ziet er uh, rood uit, met een gele balk. Oh, dat is ook dat. Dat blijft. is hem. Dat is uh, de tent, uh, de tekeningversie van de tent. Dus uh, rood met een, uh, met een gele ster aan de bovenkant, maar echt vooral knalrood is die. Ja, ik heb mijn, uh, mijn, mijn circus ziek moustache gedoopt. En, maar ja, ja, mijn eigen snor laten groeien heb ik eigenlijk nog niet echt aangedacht. Maar misschien begin van de zomer, dan heb ik precies tijdens het toernooi een snor. En dan, uh, ja, dan, dan past het er helemaal bij. En anders plak ik er eentje op. Hoe lang bestaat deze verzameling al? Circus AutoTjes? Nou, die is nog niet zo heel lang, het moet ik festival. eerlijk zeggen. Er zijn allemaal oude autootjes. En dan en ook gewoon... veel rood, hè? Ja, ook veel rood. Ja. Veel rode autootjes, met rood trailers. Met ge... Rood met geel. Ja, nou ja, stiekem wel een beetje wat ik, uh, la, la, later. Wat ik later in het echt wil. Later in het groot. groot. Later als ik groot ben. Ja, ik, ik zie mezelf nog niet als groot. Maar echt zo'n optocht. Ja, echt een optocht. Met een parade. gewoon, uh, gewoon echt, echt... Ja, het, het idee wat je hebt bij circus. Dat, uh, dat een lijkt dorp me... binnentrekken. Ja, dat lijkt me echt super. Ja, nou is het commercieel en qua materiaal en vergunningen, niet haalbaar. Maar ja, het is wel een beetje het streven om een beetje meer die kant op te gaan, ja. Voor de zomer die tournee dat is op campings. Ja. Wat is de eerste camping waar je optreedt? Waar woont hij? Oh, waarschijnlijk in Hank. Waar is Hank? Hank. In ieder geval van, van Utrecht naar. Ik denk misschien Brabant, misschien Limburg. Iets zuidelijks. Ja. Naar beneden. Of misschien zelfs meer naar Drenthe. Het ligt ergens daar. Ik ga het zo meteen opzoeken. Nee, ik ken, ik ken het, het schema verder niet omhoog, maar de rest is allemaal in, uh, in, uh, in Limburg. <laughs> ja. Komt dat zien? Kom dat zien. Het Cirque Moustache van Jasper Riedemann. Zeg, ik heb die eerste speelplaats, uh, het dorp Hank, is even gezocht op de kaart. En dat ligt dus in Noord-Brabant. naast de Biesbosch en boven Raamstronk Sfeer. Dus iedereen daar en op de camping, dus opgelet deze zomer. De hele speellijst met zomerlocaties die staat binnenkort op de site cirke En dit is, nog steeds en zolang zo als het duurt, Studio Itzerda van de VPRO op Radio 1 waarin tot slot een heel bijzondere droom van een bijzonder mens. Deze week reisde team in Stadaan de naar Sridrecht... alwaar drie gale concerten met mooi gedekte tafels... een diner en exterente artiesten... met elke avond klassieke pianisten, ja en uh, mensen um, ja, waarvan de maatschappij zegt dat er iets mis mee is. Mensen met een verstandelijke beperking, zogezegd. Met wilskracht, moed en een grote persoonlijkheid... wist Lady Angel het pad van de roem te betreden. Ik heb alles gegeven, ja. Ik ben nou helemaal even leeg. Uh. Ja. ja. Ik doe het voornamelijk voor de mensen, om uh, de mensen blij te zien, weet je wel. En ook wel een beetje voor mezelf, maar vooral voor de mensen, om ze uh, te laten zien dat het ook anders kan, weet je wel. Dat je ook uh, mensen met een beperking ook uh, op het podium kunnen. Maar uh, het zit, uh, ik heb wel een beperking, ja. Ja. Wat dan? Daar ga ik niet over uit. Dat hou ik liever voor mezelf. En dit was je kinderdroom. Dit was mijn kinderdroom, en die is waar geworden, ja. Ja, en ik bedank mama, papa, iedereen van de familie die dit luistert, mocht dit luisteren. Iedereen van harte bedankt en het uh, liefst en dikke kusjes van jullie uh, grote fan Danica, of uh, laat ik zeggen Lady Angel. Ja, dus jij wist echt van kinds af aan? Ik wist van kinds af aan wat ik zou worden, ja. Uh, ik heb vroeger heel vaak voor het glas gestaan met een klein microfoontje, weet je wel, een baby Mijn moeder zei altijd van wat wil je worden, later kind. Ik zeg naar zangeres, nou mijn droom is waar geworden. Dus ja, ja. Als je verstandelijk beperking hebt, moet je dan extra hard knokken daarvoor of niet om, om, om je droom te verwezenlijken? Nee, ik zeg maar zo ga je droom achterna. Vooral in jezelf geloven, sterk blijven. En uh, oh ja, ik ben nog bezig met mijn eigen CD, dus ja. En wat is je droom? Mijn droom is echt. Wil je het echt weten? <laughs> uh, op een gegeven moment ja, toeren door heel Nederland en uh, alle verre landen en uh, een beetje zon en zee, strand erbij. Ja, en mijn eigen bus op een gegeven moment. Hè? Dus toch uh, ja, een touringcar te hebben. Dat is mijn droom. En uh, kleine kinderen, ik hou van jullie. En uh, ik zou zeggen voor de kleine kinderen, echt waar, van vijf tot zes jaar, maakt niet uit. Ga je droom achterna en je wens wordt in vervuld. Echt, geloof me. Zet hem op en blijf in jezelf geloven. Dat is het enige wat ik jullie meegeef. Dan kom je het zo verder als wat ik uh, heb meegemaakt. Uh. De afgelopen jaren. Oké, okay, dit was vanuit de artiestenuitgang in Sliedrecht in de Lokkost. Bedankt, Lady Angel. Graag gedaan. De prachtige zwarte jurk. Ja, dank je. En een mooi zilveren diadeem. Uh, het is geen diadeem, maar mag het ook een tiara zijn. Ja. Hé, hey, goed op jongen! Dus uh, voor de luisteraars, <laughs> dit was Lady Angel vanuit Sliedrecht. Ja. Dikke kus. Mooi hè, mooi hè? Ook mooi. Ja, straks gaat de VPRO verder met Studio Buitenland en Wetenschap uh, uh, bij Labyrinth. Studio iets daar, is er weer over twee weken. Ja, tot dan. Morgen om 7 uur... In Berlijn stopt de muzikale ontwikkeling niet... naar de experimentele klanken uit de jaren 70. Popprofessor Leo Blokhuis maakt het geschenk van de week... van het luisterboek Electrifying Berlijn. Atari Teenage Riot probeert dan ook met geestelende electropunk de luisteraar in beweging te krijgen. Luister naar kunststof. Morgen van 7 tot 8. Hier in Berlijn. Hier gebeurt het. De week van het luisterboek. Radio 1. Het nieuws...